Daar hebben ze de Bijl al voor gemaakt, in Almere en zo. Ja, Het is ook ja. vol Dat is, Nee, daar, kan, daar, daar, daar is nog wel plek ergens tussen uh, ja, uh, Bijlmer en uh, Almere. In. Daar is ruimte genoeg. zijn daar heel goed te betalen. Ja. Er is trouwens uh, in Purmerend, ja, daar gingen ook al die mensen heen uit Amsterdam. Dus Amsterdam breidt zich uit als een olievlek. Ja, natuurlijk. Maar een twintigjarige man uit Pijnakker is woensdagavond in Purmerend aangehouden... op verdenking van autodiefstal... Hij bleek dus per abuis in een identiek exemplaar te zijn gestapt... als de auto die hij eigenlijk had moeten nemen. Want zelfs de autosleutel paste. Oh. Ja, hij leende, die auto, uh, die, hij, hij leende die auto die avond van zijn in Purmerend woonachtige neef. En hij liep gewoon naar de straat en uh, meende de auto aan te treffen. En reed gewoon weg. En de 26-jarige Purmerender zag tot zijn verbazing... hoe de jongen in zijn auto wegreed en belde direct de politie. Ja, ze hadden dus gewoon dezelfde auto staan... hetzelfde merk, type en kleur ook nog eens een keer... En ze waren zo identiek hetzelfde sleutel in beide Schandalig. exemplaren. Schandalig! We, we gaan het weer proberen. Dus als jij een identieke auto ziet, probeer even of je sleutel erin past. Dan neem je gewoon die andere mee. Schandalig dat dat kan gebeuren in dan Nederland. kan je gewoon even je platen verwisselen en dan heb je gewoon weer een vers exemplaar. Ik hoorde hoor alweer vragen hierover. Had het toch heel verkeerd af kunnen lopen? Had wel een kind achter op de bank kunnen zitten? Ja, ook nog. Had het wel een ongeluk kunnen gebeuren? Wie was dan verantwoordelijk? Want met de verzekering is het allemaal wel gedekt? Allemaal van die vragen die we oppoppen dan. En ja, daar moeten toch protocollen over worden geschreven. Een nieuw woord, oppoppen. Oppoppen. Ja. Ja, dat is... Uh... <laughs> ja, ik, Pop -pop? je hebt het zelf niet in de gaten. Nee. En dus Volgens ik... mij gaan we langzaam naar het nieuws toe. Hè, nu? Ja, klopt. We, zijn, we gaan zo even naar het nieuws. Ik, uh, ZFM. ZFM. En al 20 jaar live in Zandvoort. Streek je straks. Tweede gedeelte. Hoi. Jij bent erbij. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de Eter op 106,9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 9 uur. Herman vriend met het NOS journaal. In Chili heeft zich een zware aardbeving voorgedaan. Volgens de Amerikaanse geologische dienst... had de beving een kracht van 8,3 op de schaal van Richter. Het epicentrum was bij de stad Concepcion... ruim 300 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Santiago. Volgens de eerste berichten was de aardbeving ook voelbaar in de hoofdstad... Het is nog onduidelijk of er slachtoffers zijn gevallen bij de aardbeving in Chili. Voor Chili en Peru is een tsunami waarschuwing afgegeven. In Cuba gaan nog eens vier politieke gevangenen in honderstaking. Ze protesteren tegen de dood van een gevangene eerder deze week in Havana. De man overleed na een hongerstaking van 85 dagen die hij hield om te protesteren tegen de slechte omstandigheden in de gevangenis. Net als hij horen de hongerstakers bij een groep gevangenen die vastzitten sinds ze in 2003 werden opgepakt bij een politieactie tegen de oppositie. Een journalist doet uit solidariteit met de dissidenten mee aan de hongerstaking. De dood van de gevangenen leidde wereldwijd tot kritiek op het Cubaanse regime. Volgens de VS moet Cuba alle 200 politieke gevangenen direct vrijlaten. De Cubaanse president Raúl Castro zei dat hij de dood van de dissidenten betreurt, maar dat er in de gevangenis niemand wordt gemarteld. Bij een aanval op een dorpje in de Filipijnen door een islamitische militante groepering zijn tenminste elf doden gevallen. 70 leden van Abu Sayyaf, een groepering die mogelijk banden heeft met Al-Qaeda, namen de huizen van de inwoners van het dorp in het zuiden van de Filipijnen onder vuur. Mogelijk als wraak voor de dood van een van hun leiders vorige week. De Filipijnse regering heeft militaire versterking naar het gebied gestuurd. Het weer. Vanuit het zuidwesten gaat het regenen. Het wordt vanmiddag een graad of acht. morgen nog meer regen en vooral s'avonds veel wind. Dit was.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 Zandvoort, Zandvoort heeft het. het al 20 jaar. En jij het. beleeft het. ZFM in 2010 al 20 jaar live. CFM. Met, met nu. U. Toebak leeft. Oké okay, everybody, rise and shine. Time to go. Op Ook dit uur en een hoop gemopper en een hoop gezeur, dus happy je vast. doe wel gelijk met je kritische noten op de maatschappij natuurlijk. Daar <tries> nou, is die plaat er niet afgelopen? De Hoonies en worried serious about Ray. Waar hangt Ray nou uit? Uh, Ray is al een tijdje dood. Ray Charles heb ik er net ja, over. inderdaad. Uh, Tweede gedeelte van het radioprogramma Toebak leeft. Het is regenachtig en het schijnt het morgen. Dus doe nu even vast de boodschappen. In het zand vindt is namelijk op zondag ook altijd open. Maar zondag wordt het helemaal een zootje ja, water oh, er wat gaat het het komt. vandaag doen. Dan moet je echt vandaag alles regelen. kan je op zondag lekker voor het raam zitten. Jeetje, wat een, wat een weer. Hier Heerlijk ja. om binnen te zitten. Dan. Ja, Ray, <coughs> R-A-Y. R -A -Y. Dat is ook een plaats in Wyoming. Is dat zo? Ja. Oké, okay. nou ja, dat kan. Dat kan je toch druk maken? In the middle inmiddels nowhere. Nou, ik heb een film gezien die ging erover. En dan had je iemand van: Ja, maar ik, ik, ik eet geen vlees. Ja? Ik ben van de pita. Zegt die andere vrouw ook. Van ja, ik ook. En dat betekent: Prefer eating tasty animals. <laughs> dat vond ik wel heel <laughs> erg grappig. Je kan er altijd wel een leuke draai aan ja. geven, natuurlijk. Ja. Nou, over afgelegen plekjes uh, mm. gesproken. Het was alweer een paar weken geleden dat ik. Uh, nou, ik moest echt een heel stuk rijden. Voor wat stoelen natuurlijk, logisch. Dat is mijn passie. Dus ik had uh, <tiedacht> nou, plus minus drie uur in die auto gezeten. Op een gegeven moment kwam ik ergens Boerhaven. Ergens in Brabant kwam ik uit. Boerhaven. Boerhaven? Boerhaven. Ik had iets van drie uur gereden. En op een gegeven moment zegt die man van... Ja, en als je dan daaraan komt, dan is dat een benzinestation. En achter het benzinestation is een huis. En dan moet je tussen een heg en de dingen doorlopen. En daar heb je achter nog een keer een huis. En daar moet je aanbellen. Dus nou, ik kom daar aan. Ik was al niet helemaal... Uh, niet helemaal scherp meer, dus ik loop zo door die tuin heen en zo. En ik klop op het raam, want ik zie geen belletje. Duurt een tijdje hoor, wat gestommig Op een gegeven moment komt er een man aan de deur. Ja, wie is dat? Uh, wie bent u? Ik kom voor die stoelen. Oh, oh ja, dat ja, is goed. U had erover gebeld. En ik kijk op zijn denk, hij heeft iets zwarts op zijn hoofd. Ik denk, ach god, hij is wel de trap gevallen. Ja. Ik denk, nou, dat is vervelend. Hij zegt, weet je wat, dan nou, ga maar even naar mijn woonkamer. Daar zit mijn vrouw. <coughs> We zijn trouwens net thuis. En uh, ik pak die stoel even en kan je daar even nou, een kopje thee nemen of zo. Dus ik zeg, goed, dus ik loop die woonkamer in zit er zo'n vrouw, ook met zo'n zwarte plek op haar hoofd. Ik denk, zullen ze nou met z'n twee van de trap gevallen zijn? Ja. Of hebben ze elkaar geprobeerd de hersens in te slaan? <kijkt> dus ik zeg, wanneer, ik moet toch even weten, waarvoor heeft u nu het twee zo'n zwarte plek op uw hoofd? Bent u gevallen of zo? Nee, we hebben een askruisje gehaald. Oh woensdagavond natuurlijk. Woensdagavond. Als ja. woensdag. Dat was, dat was dat was grappig. Oké. Okay. Dus ik bedrijf zitten oude nelen bij, bij die oude mensen. Maar goed, we deed... hadden ze ook carnaval gevierd. Dat je ook. er ah, uh, kwam niks in gezet. We hadden het oude beetje, mensen. Dus een uh... beetje dranklucht nog een beetje. Nee, dat niet. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Waar nee. waren leuke luik. Dus uh, dat was zelfs een zwembad. En waren daar. de stoelen leuk? Het is dus al enige stoelen. Houten Wat? stoelen, klapstoelen. Ja, houten kijk. klapstoelen. Ik heb ook nog een houten klapstoel. Oh kijk, nou kijk, rijstrek zal er mee. Oké, okay. er is uh, uh, de, de jongste solo begint aan haar laatste stuk. En dan denk je van, hè, gaat het ze een toch Laura Dekker? Ja, Laura, Laura. Nee, nee, er is een Amerikaanse meisje. Die is 16 en dat is Jessica Watson. Die is aan het laatste deel van de reis begonnen. Ze passeerde woensdagochtend... Net na middernacht Kaap de Goede Hoop in Zuid-Afrika op weg terug naar Australië. En de woordvoerder van 16-jarige meisje zei dus ze dat Watson in de hoogste sferen was sinds op 18 oktober de haven van Sydney Watson. verliet voor haar wereldreis. En ze ligt een maand voor op schema en ze kan in mei dus de finish halen in Sydney. Ja, tot nu toe was het de Britse Mike... Perham, die was recordhouder. Hij zeilde van 2006 tot 2009 solo. En hij was bij terugkomst 17 jaar. Dus die was ook begonnen op zijn 14e. Dat is oh, het is ongelooflijk. Ik vind het gewoon het allemaal die zo leeftijd. flauw dat, ze, dat, dat die Laura Dekker gewoon niet mag. Ik bedoel, uh, mijn kind mag ook voor mij de wereld rondzeilen. Ga maar. Ja, ik wou zeggen, heel liefst vandaag nog vertrekken. Ga maar. Je krijgt voor mij uh, proviant mee voor onderweg. Ja. Ik kan je alleen niet komen alleen... halen als je daar rond de kaart een goede hoop dobbert. En het is ook en niet veel succes, schat. Een, een, niet ook een zeilboot, maar het is een rubberboot geworden. Ja. Of gewoon in zo'n autoband zitten met je billen naar beneden. Zo. Heel ja. goed. Ja, en zodat je geen wondjes krijgt. Want het je weet, kan, kunnen die billen nog wel eens een stuk minder worden... als je dan ja. uh, wat haaitjes tegenkomt natuurlijk. Oh. En daar is mijn favoriete plaat weer op die radio. De Boombats, My Circuit City. tonight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 my Trompetters. Trompetters. Ja, dat heet gaat lekker met mijn Nederlands. Trompetters. <lacht> Moppie Power. Mag ik van u een nieuw glimmen? Moppie Power. Ik oh. heb hier trouwens een leuk berichtje. Oh, wat fijn. Fijne muziek hier. Laura Fairs. En het heet de Summerish Champion. We kijken de Rijkhalsen naar uit. En daarvoor nog een ander geinig plaatje van de Wombats bij Circuit City Board. Het zal wel over snowboarden gaan, want het is echt zo'n muziek om de snowboard. En hey, dat is allemaal gelukt, ja. dat snowboard. We hebben goud! Ja, en het leuke is, dat vond ik trouwens veel meer op vorig jaar toen ik zelf aan het ski was, was het mijn mijn uh, nichtje, zeg maar, of aangetrouwde nichtje, ja? die, dat die weer de aan het ski was. En die had de hele tijd dat, uh, dat circus aan van uh, uh, Britney Spears, die nieuwe cd toen, weet je wel. Dus oh. die, tegenwoordig zie je steeds meer mensen die zijn aan het skiën en die hebben ondertussen gewoon hele lekkere muziek. Okay. En die genieten dus niet van de stilte en van het gezuis van de wind. Nee, die zitten ondertussen op muziek en die zijn dan lekker aan het snowboarden of, of, of skiën. Lekker snoeihard. Dat geeft het wel een hele aparte lading ook. Dat je ook van muziek had van, toen ik dat hoorde, toen ging ik keihard van die ene heuvel af, weet je wel. Of die ene berg. Dat is, uh, ja, ja heel leuk. alleen met snowboarden en skiën natuurlijk. Ze staan dus ook anders. Ja, snowboarden staan vaak met een, uh, met een rug naar de... Ja, die staan soms met de rug naar de naar de Naar de, naar de, de berg of naar de vallei. Na, na, ja. Naar de vallei, dus dan zien ze de skiers weer niet. Dus, nou, ik weet niet. Het lijkt me niet zo heel handig om nu uh, ziek zo hard op te zetten. Je moet toch een beetje kijken om je heen en luisteren ook wat er gebeurt. Genieten van het moment. Nou ja, moment. ook. Maar er zijn weer mensen op de maar, wereld, in die uh, berg. Maar Nicolien Sauerbrei die, uh, heeft dus een telefoontje gekregen net na de internationale persconferentie. Met van Willem! De... Ja, weet ah, ik weer. Nee, ja. dat denk ik, gok ik zo. Ja, maar ja, de, de, de Kropris was dus niet naar de Cypress Mountain afgereisd. Nee. Maar hij vertelde, vertelde ze, dat hij de vorige keer dat wel had gedaan. Dat het toen niet goed voor haar was afgelopen. En uh, daarom uh, was hij deze keer niet gegaan. Want hij denkt, want anders wint ze de gouden plak niet. Nou, de, oh, prins geniet, oh. de, de, de prins geniet dus met zijn gezin in Whistler. Dat is 120 kilometer vanaf Vancouver van een wintersportvakantie. En hij combineert dat daar met zijn werk als oh, wacht lid even. van het IOC. Je stapt over iets heel belangrijks. Hè? Hij is bijgelovig. Ja, duidelijk. Oh jeetje. Maar hij zei wel, hij was aan het ski. En hij, hij zei dat hij zijn kinderen uh, uh, haar als voorbeeld gingen nemen na dit succes. Dus uh, van, dat, van dat is nog stoer. Ik ik vind het verontrustend dit. Ja, ik kan het hele bericht bijna niet meer aan doen, want hij is, hij is bijgelovig. Hij, is bijgelovig. Ja. Ja. hij, gaat, hij gaat speciaal niet da daartoe, niet naar daar naartoe, omdat hij bang is dat ze het niet haalt. Nou, ik denk omdat gewoon, hij denkt dat hij het witte dus paard is. is al Als hij erin gaat, dat ze naar afgeleid worden, wat is dit? Dat ze afgeleid wordt door zijn strakke pakje. Ja. <laughs> hij is ook zo woest aantrekkelijk, die Willem. Ja, en dan nee. staat heel kom op hè! hè ah, wat? Oh, de prins. Hup in de boarding. Nou, ik denk dat het inderdaad ook weer zo effect kan hebben. Dat, dat ze, dat ze de, de, onze mensen afleiden. Als ze daar met z'n allen, dat ze, iedere keer als ze dan langs hoe kijken, even kijken of ze kijken. Nou, ik geloof er helemaal en niks van mij, En daardoor heeft die Sven die wissel gemist. Jawel. Ja, er stond iemand te schreeuwen, binnenbaan. Ja. Daardoor werd hij afgeleid. Laten we het even duidelijk ja, en houden en hij we weer: die coach. Die, die met die medaille. Coach vindt ook een medaille, ja. Nou, in ieder geval... Willem-Alexander, als je bij geloven bent, man... Leer het af, want dit kan niet elke keer in de media komen. Want als je er straks beslissing moet nemen van... Nou, ik ben me niet gegaan, want het was beter voor de beslissing. Ja. Slap, flap, troll. Sorry. Up. Slap, pap. Jij ja, bent een uh, controleactie uh, op de A27 ter hoogte van Meerkerk... Let op, het gaat over geld namelijk... Nou, zijn dus. de politie en de Belastingdienst... 21 auto's uh, hebben ze in beslag genomen... En 157 hebben ze aangehouden. In totaal hebben ze 90.000 euro aan boetes binnengehaald. Jawel, gefeliciteerd. Hoeveel? 90.000 euro. Wow, nou dat is goed verdiend voor die avond. Dat Ik vind dat die mensen die, die dat regelen wat extra geld mogen hebben. Ja, zo'n 470 bestuurders reden te hard. 470 van de 157. goede scoren. En uh, de hoogste gemeten snelheid was 182 kilometer. En daar mocht maar 120 kilometer per uur. En ik hoorde dat één bestuurder had een boete openstaan van echt enkele duizenden euro. Liep geloof ik tussen de, de 10.000 en 20.000 euro had hij openstaan. Dat heeft hij ook gewoon betaald in één keer. Okay. Dus dan kan je wel nagaan wat voor man dat was. Ja, Maar weet je, even nog even... Ja, zie je, ik ben, ik ben nog aan het kijken. Maar die Amsterdamse dame, hè, die Nicoline zei zou... Ja. Sauerbraai, die, die, uh, die wordt bij aankomst van de Nederlandse ploeg. krijgen ze een publiekschuldiging in Haarlem. Oh. Dus dat is wel heel dichtbij. Dat is dinsdag dus, dus moeten we dinsdagmiddag vrijnemen. Dinsdagmiddag? Dat oh, kan, kan niet. Als je kunnen we er geen rekening mee houden dat er ook nog andere mensen zijn. Ja, die precies. Maar het is wel in de buurt. Ik heb het voor hetzelfde is het in de bos. Dat, dat zou Dit is, uh, dit is uh, een hè? Ja, dat is wel Oké, okay, even een plaatje van de vorige week don't voor de eerste rijden. De liedje een aparte punk-disco plaat. We have a band. This don't Honey Don't Black Taylor's talking When you go see me This is a final warning This sound don't Please don't make me Is it a calling? Make me Honeytrap, opmerkelijke me. plaats, punk en een beetje disco. Het is allemaal in deze plaat uh, bij elkaar gebracht. En het is iets, uh, iets maar gewoon. Het is bijna half tien straks van hier toe. de regio natuurlijk hier vanuit uh, Zandvoort. Uh, het is nu droog, dus wil je hondigen verlopen. lopen? we nu uit, want het gaat het hele weekend flinke te gaan regenen. Dus wees gewaarschuwd. Straks een meer fijne plaatjes op die radio. Is ook onder andere Broken Bells. Een custom bandje uit, uh, uit België. Maar even een, een blikje te geven in uh, de platen die wij nog op de draaitafels gooien. Ja, we hebben hier nog echt een draaitaf. hoor maar even. Oh ja, het, het kraakt gewoon nog allemaal. Dat is echt uh, pure charme. En uh, CDA-Europarlementariër. -Europarlem -Europa ik red het wel: Wim van der Kamp heeft tot zijn grote schrik. Zijn eigen grote schrik: nog seksuele hulpmiddelen aanbevolen via zijn Twitter-account. En uh, nou ja, dat is een sociaal netwerkje, weet je niet, iemand elkaar kan twitten. Ik ben hier! Waar? Ik ben hier! Nou, dat soort dingen kan je doen. En uh, dat schijnt steeds meer te gebeuren, dat uh, allerlei Twitterberichten worden gehackt door... Nou ja, onder andere uh, bedrijven die Viagra aanbieden uh, en meer van dat soort seksuele uh, speeltjes. En uh, nou, ja, goed, uiteindelijk heeft hij uh, door andere mensen heeft hij berichtjes gekregen van... Uh, wat ben je nou allemaal aan het doen? Je bent met Viagra aan, aan het smeren. Daar zit ik helemaal niet op te wachten. En uiteindelijk heeft hij dus zijn account weer uh, ontkoppeld... En is hij gewoon weer wie hij is? Dus dan weet je weer gewoon, als je van uh, Wim Kamp nog een berichtje krijgt over Viagra. dan is het weer fout de boel, natuurlijk. Ik ga hem snoeihard aanpakken. Maar wat ik ook begrepen heb, dat, die, dat er nu een, een site was. En die jongens die waren onlangs in het nieuws. Ja. Want zij hadden dus uh, uh, geregeld dat al die mensen die dus twitteren dat ze niet thuis zijn. dat, dat die automatisch. Uh, want, want je kan computerprogramma's of, of brieven screenen op bepaalde woorden. Hè? Ja. Dus vakantie en afwezig en zo. Dus uh, die, komen, die berichten komen automatisch binnen op een bepaalde site. En uh, dan kunnen inbrekers kunnen daar gewoon zien waar ze terecht kunnen. Want oh, wat daar handig. is niemand thuis. Ja, dat is wel handig. Kijk, zo wordt ook alles uh, ge gescreend op. Uh, op drugs, heroïne, uh, explosieven, al die dingen meer. Dus uh, ja, dat kan allemaal, hè? Dat vind je niet ongelooflijk? Ja, dat is echt bizar. Nederland uh, is het meest afgeluisterde uh, land van, uh, nee, uh, van nee, de dat wereld. dat gebeurt over de hele wereld. Nee, maar echt, Nederland is sowieso, dat hebben ze onderzocht... het meest afgeluisterde land van de hele wereld. Alle en alles wordt ook bewaard, weet je wel. Al, uh, al die scans die gemaakt bijvoorbeeld op Schiphol... Die, die body scans, weet je wel. Worden die ook allemaal bewaard? Ja, we worden die bewaard. Die komen straks allemaal in uh, in de, in de Playboy, van wie is dit? Dat oh. ja, kan je raden. Ja. Nee, in het begin, je, Eerst denk je van, nee, dat valt allemaal wel mee. Maar stel je voor dat ze nou een keer iemand hebben doorgelaten... die wel een bodyscan heeft gehad... maar die uiteindelijk toch explosieven bij ze heeft gehad. Dan, dan kunnen ze al die bodyscans terughalen... van kijk, hier kan je toch al wat zien. Dus dan kan zo'n programma weer van, oh, programma dus weer learning, van leren. Een dus, learning process. Dus uiteindelijk wordt het gewoon wel bewaard. Ook al zal het een, een maandje zijn, maar het wordt wel bewaard. En uiteindelijk, als je weet... Hoeveel materiaal er allemaal op zwart of op schijven staat. En dat is echt ja, bizar hoor. Inderdaad. Dat is echt alleen. Ja, het kost waanzinnig veel tijd om dat uit te zoeken als je informatie moet ja. opvragen. Dus uiteindelijk werkt dat ook weer niet. Maar we zijn ook zo knap geworden dat de, de, de harde schijven, zeg maar, die. Bij, uh, ook bij de gemeente. Vroeger was het zo van we hadden drie jaar hadden we wat we terug konden zoeken. Ja. En de rest was er gewoon niet. Nee. En uh, nu is het zo van, uh, nou wat zullen we doen? Zullen we nou dan van alles van de vorige eeuw maar eens een keer screenen? Nou, dat ho hoeft ook eigenlijk niet, want we hebben toch die ruimte. Ja, ja bedoel ik. Maar ja, ik denk ook wel van, ja, het is dan ook wel zo van... je kan wel screenen als je bijvoorbeeld uh, historische posten verwijdert. En dan kan je dus zeggen van, nou ja, daar is nooit meer wat gebeurd... Uh, na, na 2001 of 2000. Nou, laten we dan die debiteuren er maar uitgooien, die nummers, weet je wel. Want uh, hey, dan hebben we wat minder. Want we moeten, op een gegeven moment moet je overal uh, koppelingen gaan maken en zo. Ja, met met ISBN-nummers en zo, ANBI-nummers. Ja, dit is grappig, <laughs> nummers je hebt, Ja, je moet het eigenlijk allemaal op kunnen vragen. Dat is het probleem. Ja, maar natuurlijk. Hoe, hoe ver wil je terug met, met gewone financiële gegevens? Weet je ja, Maar wat je al zegt, als je de ruimte gewoon hebt. Ik bedoel, net zoals je harde schijven tegenwoordig op de computer. Ik ja. bedoel, uh, 1 gig was vroeger heel bijzonder. Heb ja, je 1 gig? Wauw, man. Tegenwoordig is het 1000 gig wat je hebt gewoon. Ja, ja ongelooflijk. 1 tera gewoon. Ja, kan, je hele leven kan er gewoon op. Ja. Nou je, ja. kan dus, zeg, elk, elk, je kan het cameraatje zeg maar, op je mobiel de hele dag aanlaten. Gewoon. Ja, maar je had nu toch en dat die... allemaal downloaden. En later kan je gewoon kijken waar je gelopen hebt. We je nu toch ook van die apparaatjes... dat je dan uh, uh, gelijk kon screenen bij iemand adressen en zo. Dus in een ring of aan een sleutelhanger. En dat je dan gelijk dan dat netwerk ook weer op zou kunnen. Ofzo. Dat was dan ook weer helemaal nieuw. Oh nee, dat zo ver ben ja. ik niet ingelezen. Ik weet wel dat ze tegenwoordig met e-mail zijn ze bezig. Als je je e-mailadres intoets... Dan herkent hij meteen dat jij het ook bent, aan de manier van hoe jij je dingen ja, invoert. Weet je wat op. ik zo? als ik gewoon thuis gewoon bij uh, een, een postorderbedrijf in uh, Log, yeah? daar staat mijn naam er gewoon op. Boven. Kijk, je bent al. Er komt gewoon door dit radioprogramma natuurlijk, dat snap je wel. Toch? Ik vind het wel gek, want ja. ik heb me niet. Uh, wachtwoordcontrole oh. of wat dan ook. Dus dan gaat mijn zoon op mijn naam alles bestellen? Ja! Uh. Die is er vaker geweest, dat is onduidelijk. Ja. Broken Bells, een beetje leuk. The High Roads. Where we take the High Roads is weer leuk computermuziek dit sluit goed aan bij de berichtgeving Apart plaatje, zegt dus Broken Bells. Bestaat uit twee stuks, twee mannen. Ik weet nog niet wat ik er helemaal van vind. Het, is het, uh, het, het, het zit er net een beetje naast, heb ik het idee, allemaal met die toonsoorten. Dit heet uh, Broken Bells, dus om volledig te zijn. The High Road. En het is half negen geweest. Om half negen hebben wij ook weer wat berichtgeving. Hier uit de buurt. Yes. Jawel. Ja, roep er maar. De vroegere bushalte-restauratie krijgt een kunstzinnige bestemming. Leden en enkele kunstminnende vrienden van kunstvereniging BK Zandvoort. Dat betekent dus beeldende kunstenaars. gaan het voormalige cafetaria-gebouw omtoveren tot een gallery voor beeldende kunst. De gemeente heeft de kunstenaars toestemming gegeven om het gebouwtje voorlopig te gebruiken en zaterdag 26 hè, februari ver oh nee, vergaderen ze in de kale ruimte een aantal leden van het BK Zandvoort om de inrichtingsplannen te bespreken. Dat was dus vorige week zaterdag. De kunstgalerie krijgt een schoonmaakbeurt en een likverf, zodat al binnen enkele weken de eerste bezoekers ontvangen kunnen worden. Ook is het pand een prominente rol toebedacht bij de komende kunstbiennale Kunstkracht 12, die in de eerste week van oktober gaat gebeuren. Maar ja, het gebouwtje wordt wel gesloopt aan het eind van het jaar. En de tijdelijke gallery heeft al een naam: met het Bzzhalte. Nou, vind ik wel leuk gevonden: Duivelzethalte. Ja, is leuk Z -Z ja, ja dat is zeker. Leuk. Elke donderdagmiddag vindt er in wijkcentrum Europawijk van Stichting Dok. Een domino-middag. Ja, ja jottom. Ja, domino, weet je wel. Dan gaan ze al die uh, dingetjes naast elkaar zetten en dan gaan ze ze omduwen. Ben ik echt de hele dag bezig en dan binnen vijf minuten is, weer, is het weer klaar. Ja. Uh, de groep staat onder deskundige leiding van uh, dokter Bobby Nijls. De kosten zijn 2 euro per keer. Het adres van de wijkcentrum Europlaan is, uh, is Laan van uh, Berlijn 1. En uh, daar gaan ze dus domino spelen. Dus uh, ja, niet vallende domino stenen, maar gewoon domino, weet je wel. Laan van Berlijn is dus een schalkwijk, hè? Ja, want iedereen denkt nu, als je aan domino denkt, dat je alleen maar dus weer dat, dat, vallende stenen. Dat is het niet. Je kan namelijk ook een spel mee spelen. Ik zit net te denken, ik heb, een ik heb hier ook een nummer dat domino heet. Dat is nummer 11. Dat vind ik dan wel. Als je die moet, ook kan draaien, oh, ja, maar af... denk er even over. Ik denk er even over, dat is goed. In Zandvoort is vorige week de eerste paal geslagen voor het strandpaviljoen Club Nautiek. Dit is dus de volgende vaste accommodatie naast Take 5. En de eerste die in Nederland die volgens landelijke richtlijnen wordt gebouwd. En het strandpaviljoen opent dus eind april de deuren. En ik wil nou eigenlijk zelf nog even zeggen voor de mensen van Club Natiek... als jullie luisteren, maak er even een extra paviljoen aan... en maak daar gewoon zo'n lekker wellnesscentrum van. Hmm. Het lijkt me zo geweldig dat als jij gewoon in een sauna bent geweest... of gescrubbed of wat dan ook... Dat je daarna, desnoods de, doe je even snel een badpak aan of zo En dan ren je even zo. En dan knal je zo die zeen. Dat lijkt me zo geweldig. Dat heb je al eerder gezegd volgens mij. Ja, dat heb ik ja. bij Take nou. 5 toen. Ik zei het nog tegen wethouder van PvdA, van Gert Tonen, Hij zei, nou, nou, investeer maar. Maar hij, hij kwam niet met duidelijkere dingen van nou zoveel of zo. Maar ik, ik vind het een gemiste kans als je dat niet doet. Gewoon echt een wellness echt op het strand zelf. Ja, He? dat ja. zet zand wordt misschien wel weer opnieuw op de kaart. Ja, want dan kan je dus gewoon eventjes vanuit de sauna. Dan ga je even door het zand rollen. Dan kan je nog even scrubben. En ja. daarna ren je door naar de zee. En dan ga je even zo in het koude water plonsen. Oh. En, daarna, en daarna gewoon lekker even lauw afdouchen. En daarna word je dan, dan krijg je een heerlijke massage. Nou, ah, ik zie het helemaal zitten. En dat is wel leuk zeg maar, als je dan je honderd uitlaat bent. Om die mensen dan tegen te, te houden in een badpak. Ja. Te ja. te nee, je blijft hier. Nee, ik nee, moet ze helemaal... terug. Ik word cool af. Nee, je nee, blijft maar het hier. het is helemaal niet erg als jij, uh, als jij uit de sauna komt. En nee, je, je loopt gewoon bij. Ik heb ook in de Frieskouw gestaan in mijn ja, blootje. Het is helemaal niet erg, maar na een half uur krijg je het wel koud. Ja, Ja. Nee, maar ik hou ze vast ja. Hou ze vast. Nou, dan krijg je ook koude handjes. Ja, nee, dat is waar. Meer bezoekers en een gevarieerd aanbod. Met deze doelstelling worden de openingstijden van maandagmarkt op de Grote Markt uh, verschoven in Halemijnstad. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten dat maandagmarkt vanaf 12 april vanaf half 12 tot 6 uur kan plaatsvinden. Zo sluit de markt beter aan op de winkeltijden en levert het commercieel voordeel op voor de marktkooplui. Zo dus okay. weet je dat. Ma Maandagmarkt daar in Haarlem. Uh, ja, dat zou wel fijn zijn, want ik vind het woensdag hier uh, is die officieel tot 4 uur en dan breng ik er wel eens om half 4, en dan zijn gewoon de helft is, uh, ja. is al dicht en zo. En uh, ja, dat is, maar de mensen die zijn wel aardig en die helpen je dan vanuit de wagen. Maar ergens denk ik van ja, kloppen doet het niet helemaal. nee, nee dat is goed bedacht dit. Oké, okay. bent je uit België? Het zachte België. Nou, dit is niet zacht hè? Dit is custom en rack. Even nog het duidelijk te laten. Dus is vandaag is het time Nou ja, en toen bleek dat het al kwart over zeven was. En toen moest ik aan het ik ben nog deze kant op komen. En dat werd dan toch al een beetje krapjes, krapjes. Goed, zover. Rex Customs. Ben je uit België? Ik kan niet lang genoeg, uh, vaak genoeg roepen, want ik ben zo tevreden over dat land. Over, de, over het wegennet ben ik wat minder tevreden. En als je dan zegt: over de grenzen komen, is het meteen kdoenk. Kdoenk. kedoenk, kedoenk. Kdoen, kdoen. Weet je die weg, dat is gewoon nog betonnen platen die ze daar hebben. Oké. Okay. Heb je nooit, is je nooit opgevallen als je naar België rijdt? Nee, nee, nee. Weet je dan over de grenzen, dan heb je meteen kdoen, en je ziet ook meteen al veel krotjes staan. Van, van huis en zo. Ik vind het zo charmant. Zo charmant. Zo of? Of charmant? Nee, he? charmant. Hè? charmant. Ah, okay. Nou goed. Uh, ja, een hoop berichtgeving over Amsterdam. Bij dat de boel instort in natuurlijk. Is het ook de moraal? Worden, is, is ver te zoeken ook gewoon. Je hebt zelfs daar politieke partijen die gewoon openlijk voor de camera vertellen. Dat homo's. Nou, dat kan toch eigenlijk niet meer. Homo's, nee. Dat is helemaal geweest. Dat nee. is uit. Dat is echt helemaal uit. Nee, uh, uh, van die uh, reet uh, dingen zijn helemaal klaar. Echte, nee. breedkevers. Breedkevers, uh, bruinwerkers. Echt, dat kan niet meer. Nee. En die kunnen ook wel geen hostie meer ophalen. Dus misschien moeten we ze gewoon maar wegdoen. Dat staan ze gewoon echt in de camera staan ze dat te vertellen. Dus nu zijn er heel veel politieke partijen die wel slim zijn. Die denken van weet je wat, we moeten homo's maar weer eens in een goed daglicht zetten. Dus die gaan nu gewoon, die sturen echt homo's echt pad op om gewoon uh, leden te werven. Om te laten zien dat, dat dat kan zo niet. Dat moet anders. En wat de politie nu aan het doen is, die gaat nog een stapje verder. Die gaat lok homo's inzetten. Ach. Okay. Gisteren hoorde ik op Radio 1 een item over. Hoe ziet er een lock homo eruit? Heeft hij een leren broek aan? Hij ah, ziet gewoon iets roze. Of He, ik eruit die... als die, die, die uh, agent uit, uh, no? uh, uit Young Men. Weet heet hij nou die groep? Die, oh, uh, Village people. Ja, Village people. Of zal hij dat, je dat je zien als, je, als uh, ja, stoere, die Britse leren uh, pakken ding? Ja, I'm, I'm the only gay in town. I'm yeah. the only gay ja, in the village. Oh, geweldig ook. Zullen jullie er dus zo uitzien? Kijk, dan, ja, dan, dan vraag je erom om in elkaar geslagen te worden natuurlijk. <laughs> nee, de Lok Homo is een echte politieagent die ook zelf homoseksueel is. Anders kan je je rol natuurlijk niet goed spelen, want het moet wel ja, goed, goed gespeeld worden. Daar leen je dan worden. toch ook niet voor? Ja, blijkbaar wel. Want het is allemaal voor het, voor het grotere doel gewoon om de, de homoseksuele man te, te beschermen. Want dat schijnt gewoon echt helemaal uit de hand te lopen daar in Amsterdam. In Amsterdam nog wel, moet je je voorstellen. Ja. Dus hij loopt samen met een collega die ook homoseksueel is. Lopen ze op straat. En wat doen ze dan? Gaan ze daar seksuele handelingen doen? Of gaan ze daar gewoon hand in hand lopen? Nou, ze lopen wat intiem met z'n twee over straat. Ze zijn niet in het roors gekleed. zou je denken. Nee. Ze zijn gewoon de buurman. Ja, de, de, ja, het zou je eigen buurman kunnen zijn. Dus ze lopen er op straat hand in hand. Ja. Ze, ze, ze lopen wat knus. En dan, als ze dan wordt aangesproken of ze worden uitgescholden. Dan trekken ze meteen die bonenboek. En dan krijg je een bon. En dat gaat helpen. Ja, okay. ik voel gewoon dat het meteen gaat helpen dan. Nou goed, ik vind sowieso goed dat ze er aandacht aan besteden. Maar ik, mij, ik, ik heb het idee dat helemaal weer teruggeslagen zijn naar de jaren zestig. Als ik het zo die verhalen hoor over ja, homo-potenrammen. Uh, ja. Dat je denkt, hoe is het mogelijk ook gewoon. Hè? Maar ha, ja, ik goed. denk ook dat de, de, de jeugd. Uh, steeds uh, weer een leuke kick probeert te vinden. En, uh, ja. ja, alcohol en drugs en zo. Die uh, gebruiken ze op steeds jongere leeftijd. Dus dat is niet interessant meer. Nou, gaan ze, gaan ze weer lopen. Gaan ze mensen lopen? gaan ze Want dat is het eigenlijk, hè? Ja, dat, dat is het gewoon, ja. hè? Hm. Ja. Zelfs bekende sterren was niet Markie Markie van de funky Bunch Weet je wel, uh, die Mark. Uh, nou, achternaam ben ik vergeten. Dat was vroeger ook een podram, geloof ik. Dat is wel een heel bekende. Acteur. Maar daar heeft hij ook heel veel spijt van uh, be, be, getoond. Dus dat is goed om te weten. Uh, ja, nog andere berichtgeving? Ik heb nog wel een berichtgeving. Ik uh, ga even naar terug. Ik zit ondertussen ik stiekem uh, wat uh, te doen. Er is uh, een vrouw geweest in Amerika. En die, uh, die heeft haar borsten op een gegeven moment een keer laten vergroten. Van een B-cup naar een D-cup. Maar daardoor is ze wel gered. Want ze, ze is namelijk de eerste ter wereld die haar leven te danken heeft aan de siliconen. Want ze heette, Karanza, heet Lydia Karanza. Die had de pech tijdens haar werk met een familiedrama geconfronteerd te worden. En een man stormde de tandartsenpraktijk in Beverly Hills binnen, opende het vuur... en met een semi-automatische wapen schoot hij eerst een vrouw neer... die zojuist een bezoek bracht aan de praktijk. En daarna opende hij gewoon het vuur op Lydia. Maar de siliconenvulling in haar borst heeft de kogel opgevangen... <laughs> En die kogel bevond zich slechts op enkele centimeters van haar hart... en andere vitale organen. Had ze die implantaat dus niet gehad... dan had ze het waarschijnlijk niet overleefd, al dus de dokter. Nou, ze heeft haar borsten dus laten vergroten tot een D-cup. Dus nou ja, het is dan net, uh, net die paar centimeter... die haar gered heeft gewoon van, uh, van de dood. Ik, ik zie al de, Fascinerend. Ik denk nu ook van... red je eigen leven, neem een borstvergroting. Ik zie meteen een reclamecampagne. Ze van de grond komen ja. gewoon. Ja, maar je kan misschien ook... Uh, in die siliconencup uh, ja, ja, ja. Uh, uh, kan je natuurlijk ook uh, een kogelvrije gedeelteltje maken aan de voorkant. Dus misschien, dan, dan is het zeker. Ik vind dat Maxima er wel zo in mag nemen. Ja, ik vind het best een goed idee. Eigenlijk dat je ook stukje staal gewoon bij je hart, dat je je hart extra beschermt. Ja. Want daar komt natuurlijk ook de... de, de... De uitdrukking hard onder de riem steken. Want vroeger hadden die, die, die, of die ridders... Hadden dus om hun hart hadden ze dus een extra riem... Ja. Om dus om te, te beschermen, beschermen tegen zwaarden ja. of, of, of tegen pijlen. Ja. Dus is het nu helemaal niet gek om onderhuids daar... Een extra, extra stukje staal te laten monteren. Ja, en, dan, en gelijk die chip erin die alles bijhoudt. En ja, ja oké, okay. die, <laughs> die voetband die houden we wel. Ongeluk, want we moeten wel in kaart brengen waar je allemaal uh, geweest bent. En uh, iets nieuws, revolu revolutionair... Vertel. Ze hebben tegenwoordig een broek die je mooiere billen geeft. Ah. Ze hebben natuurlijk al de... de... Ja, de onderbroeken Waarschijnlijk met zo'n soort kipfiletjes erin uh, dat het steunt of zo. Nou, de, de, de billenpartij wordt iets opgetild waardoor je echt een rondere billenpartij krijgt. Want de meeste vrouwen hebben gewoon ronde billen. Dat is gewoon zo. Alleen als je een spijkerbroek aantrekt, dan wordt het helemaal erin geperst. Ja. Dan heb je wel kleinere billen, maar er zit niet echt een mooie rondering aan, ronding aan. Oh, ik dus... zie dat jij wel een billenman bent, hè? Ik ben echt een billenman, ja. Je een, je wordt een ja. beetje lyrisch. Dus... De Gissen, een <laughs> presentator van een of de nieuwsprogramma. Die had zoiets. nou ik geloof er niet zoveel van. Nou, maar van hij houdt zijn handen ook echt zo om die billen aan oh, te geven. God, ja. God, God. <laughs> dus uh, die vrouw had zoiets: nou ik heb ook echt van die hele platte billen. Liet ze zien voor de camera. Ja, die deed veel voor zijn item. Ja. En uiteindelijk zegt nou ga ik zijn broek aantrekken. En toen had ze ook echt mooie ronde billen. Andere Kijk. vrouwen die de winkel binnenkwamen. ook die die Die zagen die broek. Hij ging als warme broodjes over ja, de toonbank natuurlijk. Ja, echt waar oh. man. Dus het is echt ja. een nieuwe height. Als, dus warme, als, je, kadetten. als warme kadetten. <laughs> als je vandaag nog uh, de, uh, een broek moet kopen. Denk er even over na. Want die schijnt echt... Hij uh... ja, zal wel duur zijn die broek. Nee, 70 euro. Waar? <laughs> ja, je dan. We hebben er hier ook Kijk, eentje zitten. Ja, ja. Ja, oh, die gaat ik straks ook een broek halen. Welke toch? lijn was dat? Welke lijn? Uh, de broeklijn. Nou, goed. Kijk, dit is mijn Jolanda keuze. Maar dan moet je wel weer even zeggen wie dat ook weer was. Ja. George George, oh, Sjors van Dam? Heeft die plaatje gemaakt? Sjors. Moezakie is of zo gelijk. dat ja. ja. klopt. Ja. Mijn cheveux Avec mes yeux tout délavés, qui me donne l'air de rêver. moi qui ne rêve plus souvent. Avec mes mains de maraudeur. de musicien et de rodeur. qui ont pillé tant de jardins.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 En nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour, que nous vivrons à en mourir. Jolande ja. Keuze deze week. George... Uh... Moestakis. Mustaki, Ga ja, eens lekker eten te houden. Oh. ja. En uh, uh, Le Metecq. Le of ja. la met ik. Ja, maar genies, het mooie is gewoon... Het is gewoon een beetje... De Sirtaki zit een beetje in, in dit nummer verweven. Hmm. En uh, ik had gisteren trouwens ook nog met uh, Jos van Dam over. Ja. Dat, uh, hoe zit het nou met die uh, Euro Breakdown? Ik zeg, waarom zitten daar niet meer andere talige nummers in? Maar ja, toch, hè, het blijft Amerikaans en Engels wat de klok slaat ja. gewoon. Ik heb wel gehoord dat wij Nederlanders uh, erover de, denken... om op school uh, Chinees... Was het Chinees of Japans? Nee, was het volgens mij Chinees om dat toe te voegen als, uh, als, als extra taal? Oké. Okay. Dat je daar ook echt eigenlijk uh, in ieder geval een les in moet krijgen. Omdat, is het nou China of is het nou Japan? China volgens mij, die echt uh, wereldmacht is. En die ook gewoon echt uh, heel veel producten levert. En ja, dat is gewoon, daar voeren we handel mee. Dus dat, daar moet je eigenlijk de taal ook van, uh, ja. van, van, ja. van eigen zijn. Maar ik zijn. vind dat ze ook een keuze moeten geven. Van, je doet er gewoon één vreemde taal. Want ik vind uh, Frans, is ook een taal die... Uh, door, ja. door veel mensen niet meer beoefend wordt. Je nee. krijgt het een jaartje op middelbare school, maar niet eens op iedere. En ik denk dat Frans en dan heb ik uh, Spaans is ook een behoorlijke wereldtaal. Ja. En uh. ik sprak laatst iemand en die kan dus best. Die, die heeft gewoon een aantal jaar in, in Spanje in Madrid gestudeerd. En toen had ik laatst had ik wat muziek op thuis en. Ik zeg is dat een Spaans of Portugees? Nou, dat was dan wel Portugees, maar hij kon het wel behoorlijk volgen. Dus ik denk van nou, dan heb je dat dan zit je in Brazilië. Volgens mij praat ze daar Portugees of zo, hè. Daar uh, een beetje met het accent. Sorry, ik niet weet. Ik ja, jij niet weet. Ik maar niet lang uh, in ik Nederland. heb zo van uh, de, je hebt inderdaad dus Aziatisch, dus Spaans. Je hebt Arabisch vind ik ook wel belangrijk. Ja. En dan Spaans en Frans. Ja, Arabisch is heel belangrijk, want daar komt het gevaar vandaan hè. Nou, nou okay. de gevaren zitten ook in ons midden. Kijk maar naar Joran. Ik bedoel, hè, het kan zomaar gebeuren. Joran? Dat de, Joran van der Sloot. Nee, Joran van de Sloot is een, afleiding. Oh, ja, ik, is een ik, afleiding. Ik heb nu ik heb de, gekozen tussen die twee theorieën. Of hij heeft het gedaan en hij heeft nu de waarheid verteld. Of het is weer een waanzinnige afleiding. En dat er ergens anders dus iets gaande is waardoor hij ontzettende afleiding zorgt. Ik denk gewoon dat hij er dat hij helemaal niets mee te maken heeft. En dat hij er niet eens ontmoet heeft. Dat denk ik. Maar ga je kijken morgenavond? Ja, natuurlijk. Ja. Sensatie, man. Ja, dus dit is gewoon toptelevisie. Die gozer krijgt dan gewoon weer 4 miljoen kijkcijfers, weet je wel? Maar hij is er ook vet voor betaald. Het is gewoon entertainment. Ja, daar het is hij entertainment is voor dicht van geworden. Maar ja, iedereen kent hem. En de, die, volgens mij heb je ook geen leven meer. Ja, hij heeft natuurlijk. allemaal geen leven meer. Maar hij zoekt zelf de publiciteit op. En waarom doet hij dat? Niet om die aandacht, maar om dit ervoor betaald wordt. En door wie wordt die betaald? Nu, nu door, door Terrorjaap. Maar hij is eerder ook betaald door mensen om die aandacht op hem te vestigen. Om, voor de afleiding. Ik hou het gewoon echt bij die afleiding. Dat is gewoon. Nou, we hadden het over heel veel geld. En in Nederland hebben we er ook pas geleden 90.000 euro opgehaald. Zodat dus je politiemensen zijn uh, bij de A27 gaan staan. En heel veel boeren hebben binnengehaald. En achterstallig, weet ik veel allemaal. En nou, allemaal controle. En dan denk je, nou dat is leuk, we is belastinggeld. Maar echt wat echt zo aan het tijd zet. Is dus die Thaise première uh, Tasik Ziwatra van Thailand, die heeft dus nog even een belastingsschuld staan van 1 miljard. Okay. Dat heeft hij, tijdens zijn ambt, heeft hij dat achterover gedrukt. En uh, hij is geloof ik alweer gevlucht naar een ander land. Maar uh, hij heeft dus 1 miljard heeft hij weggesluist. Nou, dat, dat, dat, dat, helemaal vind vind ja, dat vind ik heel knap. Ja, dat vind ik echt heel knap hoe hij dat gedaan heeft. Dus dan denk ik van, en er zijn nog mensen die hem op handen dragen, want hij heeft toch wel goed gedaan voor, de, voor Thailand. Oké. Okay. 1 Ik ja. heb hier nog een verrassend bericht. Duizenden Vietnamese vissers hebben uh, een koninklijke uitvaart gegeven aan een dode walvis van 15 ton afgelopen dinsdag. De vissers uh, verzamelden zich in een dorp in het zuiden van het land om tijdens hun begrafenis eer te bewijzen aan het dier dat zij Uwe Hoogheid noemden. En bijna 10.000 mensen deelden mee in het afscheid. En uh, ze hebben wier ook gebrand en ze zijn van plan om een tempel te bouwen op de plek waar de walvis begraven wordt. Vind je dat niet verrassend? Nou, Want in leuk. de Chinese, of in uh, Vietnamese visserijcultuur is de walvis heilig. En de dieren worden aangesproken met de titel Ngai. Hetzelfde woord, dat is weggelegd voor koningen, keizers en andere hoge En uh, hij werd uh, zondag 4, 42 kilometer voor de kust aangetroffen. En dan hebben ze met z'n allen hebben ze hem binnengesleept en hebben ze hem begraven. Hmm. Ja, Japanners zouden denken: wat een onzin. opeten. Maar ja, ja. Ja, nee, een walvis. 15 meter lang, hè? Ongelooflijk. Ja, grote dieren waren in het nieuws natuurlijk de orka die de. Uh, zijn eigen begeleidster heeft opgegeten. Of nou opgegeten. Hij heeft doodgebeten. Deze week ook? Ja, deze week. Oh, hij was, uh, was een, dat Willy? Een, was een, hij was niet Willy. <laughs> ja, hij was wel dezelfde soort Willy. Hij heeft eerder al een, uh, een uh, begeleidster heeft die, uh, uh, aangevallen. Ja, maar dus, het, het verbaast me niet. Want ze eten dus normaal gewoon eten ze al die... Uh, uh, die, die robben, zeerobben. En ja, zo ze eten gewoon vlees hoor. Dus waarom zouden ze niet gewoon die mensen opeten? Ik vind het zo onverstandig dat mensen dat ook durven. Even aaien en zo. Dus als je die bek ziet. Man. Ja, ze aaien dan niet op het huid, maar op de tong. Hè? Ja, dat vinden ze. Dan voelen ze wat, anders voelen ze niks. Dus ja, ze is uh, meegesleurd en ze is verdronken. Niet dat ze echt, uh, ze is wel ook wel gebeten. Maar ze is meer verdronken dan dat ze echt doodgebeten. Is. Ja, dat komt ervan, hè, als je met straffe hand regeert. Ja, nou ik weet niet of dat het is, maar ik, ja, en nu komt het ook weer. De vraag: van, kunnen die beesten wel in gevangenschap leven of moeten we ze met z'n allen toch weer vrijlaten? Nou, vrij ja, vrijlaten. Nee? Ik ben even voor vrijlaten. Free Willy! <laughs> Yay! Oké, okay. hij zat vroeger in de punk scene, in de hardrockscene... maar hij is toch iets anders gaan maken. Ik heb het over Hadiev uh, Giffen. It's alright.